Met Koning... Met Jaap, als jij straks koffie gaat drinken, kom jij dan even langs? Ik kom. Ik moet even naar Balk. Als jij de map nou verder zelf doorneemt... Euh, ik heb de correcties aangebracht op de briefjes. Teken aan wat je niet begrijpt. Dat bespreken we dan nog. Ga zitten. De bevordering van de nooier is erdoor. door... Ze krijgt 89, met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli. Mooi. Maar, wat nog veel mooier is, op het departement zijn ze bijzonder ingenomen met je organisatierapport. Ze nemen niet alleen je voorstellen over, ze denken er zelfs over om het als voorbeeld naar de andere instituten te sturen. Dat zullen die me dan niet in dank afnemen. Zo vaart zal het niet lopen. Iets anders is, hoe zit het met het muziekarchief? Wil je die ook onder die regeling laten vallen? Ik heb niet aan ze gedacht. Ik denk niet dat die er veel voor zullen voelen. Dat is geen punt. Volg ik geloof ook niet dat het voor hen speelt. Ze werken niet zoals wij met documentalisten. En Helder dan? Behalve Elsje Helder dan. Bespreek het eens. Ik zou het mooi vinden als op jouw hele afdeling hetzelfde systeem van opleiding werd gebruikt. Ik zal het bespreken. Oh nog iets. Heb je nog iets aan die nieuwjaarskaart gedaan? Je krijgt voor mijn vakantie een mapje met afbeeldingen. Matsen is ermee bezig. En wanneer ga je met vakantie? 20 september. Ik ben misschien oktober twee weken weg, maar dat hindert niet. Haan is er. Goed. Heeft Balk ook verteld dat mevrouw Moederman weggaat? Nee. Ze wordt 65. Dat is een ramp. Ze wordt anders wel oud. De meeste correspondenten zijn ook oud. Tja, het zal moeilijk zijn om haar te vervangen. Mevrouw Moederman, ik... ik hoor dat u weggaat. Meneer Koning, u laat me schrikken. U gaat met pensioen? Dat hebt u zeker van Jantje gehoord. Ja. Ik had liever nog wat gebleven, maar meneer Balk zei dat dat niet kan. Nee, dat is moeilijk. Maar we zullen u wel missen. Gelooft u dat nou eens? Dacht u dan niet? Uh, op mijn leeftijd weet je dat oude mensen meteen vergeten zijn. Ik maak me daar heus geen illusies over. Ik zal u in ieder geval missen. Ja, u wel, maar u hebt ook belangstelling voor anderen. Dat heeft hij bijna niemand. Nou. Nou, uh, dat meen ik. De enigen die weten hoeveel werk hier aan vast zit, zijn mevrouw Haan en u. Mijn balk heeft zelfs geen idee wat ik doe. Die is hier nog nooit geweest. Omdat D. Haan en ik met die lijsten werken en de correspondenten kennen. Ja, ook natuurlijk, maar afgezien daarvan. Wanneer gaat u weg? 1 februari. Dat heeft u nog de tijd. Ga sneller dan u denkt. In ieder geval zie ik u nog voor die tijd, hoop ik. Wacht u nog even, ik had u nog wat willen vragen. Toen meneer Van Iper met pensioen ging, is er een afscheid voor hem georganiseerd. Herinnert u zich dat nog? Tuurlijk. Ik zou zoiets verschrikkelijk vinden. U wilt geen afscheid? Nee. Als het enigszins kan, niet. Ja, dan zou ik dat tegen Balk zeggen. Meneer Balk heeft daar geen aandacht voor, die luistert niet naar mij. Wilt u dat niet doen? Hoe had u zich uw afscheid dan voorgesteld? Het liefst zou ik gewoon de laatste dag de deur achter me dicht doen. Zonder dat iemand er aandacht aan Mercedes. Ja, dat begrijp ik. Ik zal kijken wat ik kan doen. Dank u. Dan weet ik dat het in orde komt. Freek, ja? heb jij even tijd om met Jaring en mij te praten? Is Jaring er dan? Daar ga ik nu naar kijken. Doe dat dan maar eerst. Linksom. Jaring... Maarten, heb jij even tijd om met Freke mij te praten? Jawel, is Freke. Freke is er. Rechtsom. Hoe gaat het bij jullie? Zijn gangetje. Maar ik kan je wel iets laten zien dat misschien toch wel interessant is. Toen ik hier kwam heb ik hier op het kozijn voor de aardigheid een streepje gezet. In deze hoek is het gebouw sindsdien bijna vier millimeter verzakt. En aan de andere kant van het gebouw? Daar heb ik ook een streepje gezet, maar dat loopt gewoon door. Het gebouw verzakt dus aan één kant. Zo zou je het kunnen stellen. In ieder geval durf ik daar in die hoek geen boekenkast te plaatsen. Gesteld dat je daar behoefte aan zou hebben. <lacht> Sorry. Gesteld dat ik daar behoefte aan zou hebben. Lijkt me toch wel iets dat de Rechtsgebouwdienst moet weten. Neem jij het op? Ik zal het met Balk bespreken. Misschien is een balk al genoeg, net als toen onder jullie kaartsysteem. Dat was overigens een balk van formaat, die is met een hijskraan erbinnen Maar, ik kwam voor wat anders. Ik heb voor het departement een overzicht moeten maken van de werkzaamheden... ...die bij ons door de documentalisten verricht worden met het oog op hun inschaling. De afspraak is nu dat die inschaling voor het er gebeurt aan de hand van dit overzicht... En van een door hen en mij elk jaar vastgestelde staat van hun vorderingen. Nu wil Balk weten of dit straks ook voor jullie geldt. Mij kan het niet schelen. Als jullie zeggen dat je niet aan omdat het je te bureaucratisch is, dan verdedig ik dat. Je kunt je er altijd op beroepen dat de kwaliteiten in jullie vak niet te wegen zijn omdat je muziek in je oren moet hebben. Of een absoluut gehoor of omdat jullie eigenlijk een soort Kunstenaars zijn. Alsjeblieft zeg, als je ons gaat behandelen als, als, als, als kunstenaars, dan stap ik eruit. Bij wijze van spreken. Ook niet bij wijze van spreken. En jij? Ik kies ook voor de aanpak van het rapport. Maar heeft het in jullie geval zin? Ik dacht van wel. Voor wie dan? Voor Joost in ieder geval niet. Nee, voor Joost niet. Waar zit Joost? Joost zit in 32. En dat is meer dan hij verdient. Vorige week heb ik hem nog lang uit op de grond aangetroffen, uh, slapend. Ik ben ook bang dat Joost aan zijn plafond zit. Die kan niet veel meer, en wat hij kan is weinig. Als met 32 dik betaald. En Stanley? Stanley is een probleem. Ik ben bang dat hij weer spuit. Dat weet ik wel zeker. Ik eigenlijk ook. En we hebben ook eigenlijk geen werk meer voor Stanley. Ik had er al lang eens met je over willen praten. Dat begrijp ik niet. Het probleem met Stanley is dat hij alleen kan overtikken. Iets anders kan hij niet. Maar dat doet hij zo snel dat wij langzamerhand door ons werk heen zijn. Als jij werk hebt, dan kun je hem van ons krijgen. Daar moet ik even over denken. Natuurlijk. Dat heeft ook geen haast. Ik stel je alleen op de hoogte. En dan hebben we Halben nog, maar als die afgestudeerd is, gaat hij weg. Het geldt dus eigenlijk alleen voor Elsje. Uw werkschaal zit elfje ook weer? In 57. En ik dacht dat ze daar wel tevreden mee was. Dat dacht je niet. Hoe weet ik dat nou? Goed. Ik is in ieder geval geen haast. Laat afspreken dat ik jullie eerst dat rapport lees en dat we daarna definitief beslissen. En intussen denk ik over werk voor Stanley. <tie> Ben je daar? Mannen. Heb je tijd om even wat met me te bespreken? Ja, hoor, kom maar. Waar zal ik gaan zitten? Daar maar. Anders zitten we zo in elkaar smoel te kijken. Zo goed? Nog vijf centimeter naar rechts. Oh, ja. <laughs> zeg, ik zoek ja. werk voor Stanley. Stanley. Lijkt het jou wat als we hem vragen om van de trefwoorden in het kaartsysteem een woordenboek te maken? Ah. er zo'n last van? Van dat beetje zoomen? Ik heb geen last van dat zoomen, maar dat beest zit opgesloten. Mij nee, veilig, je zou toch zeggen dat er hommels genoeg zijn? Er zijn ook mensen genoeg. Dat is waar. Of genoeg? zijn er veel te veel. Helemaal normaal ben je toch niet? Dat pretendeer ik ook niet. Jullie zijn er dus allebei. Ach, Kerst. Ik ben net bezig met een brief aan je. Als je even wacht, dan kun je er mee nemen. Een vriend van me in India zei dan altijd... ...toeval bestaat niet, maar toevallig is het wel. <laughs> ja, ik vroeg me eigenlijk af of jullie ook naar het afscheid van Munting gaan. Ik was het wel van plan. Dan eet ik hier mijn boterham. Dan een kop koffie voor je halen? Een glas karnemelk is ook goed. Ik moet toch een glas voor je halen. Nou, geef me dan maar een kop koffie. Hey, en Muller en Asjes toch niet? Muller is ziek en Asjes werkt vandaag op de bibliotheek. Maar heb jij de definitieve versie van het rapport voor de wetenschappelijke commissie nog gelezen? Je had er eigenlijk nauwelijks iets in veranderd. Van de opmerking die ik toen gemaakt heb, heb ik in ieder geval maar heel weinig teruggevonden. Wat ik toen overtuigd was dat ik gelijk had, <coughs> dat komt omdat jij zo verrekte arrogant bent. Het is mijn beleid. Ja, dat zeg je dan. Maar ik zou toch wel op prijs stellen wanneer je in die zin over ons vak het woord versplintering verving door heroriëntering. Nou, als je zelf zegt dat je vak versplinterd is, dan gebruiken ze dat tegen je. en begin het colleges weer. Ik heb er geen idee van. Ik je Ja. En nee. We zijn nog, nog tegen Lies. Lies is mijn vrouw, zoals je weet. Het is gek als ik me de ene keer geweldig aan jongeren kan ergeren. En een die op de dam zitten, bijvoorbeeld. Hoewel dat vandaag iets minder was. Um. ...andere keren weer zo razend enthousiast kan zijn. Dat zal dan een ander soort zijn? Dat is waar. En over het algemeen kan ik beter met meisjes opschieten. Ja, met jongen. Ja, dat heb je al eens gezegd. Dan zeg ik het nog maar eens. Sommige dingen kun je niet vaak genoeg zeggen... Wat ergert je dan precies? Ik dacht jij wel eens aan die liedjes van tegenwoordig. Dat is een liedje. Van Sandra en Andres. Na na, na na, na, na, na, na. Wat moet ik doen? Na, na, na, na, na, na, na. Doe maar gewoon. Dat doe je al gek genoeg. <tie> ja, ik heb vroeg laatst in mijn boek over de wajangpoppen. Ik heb wat afbeeldingen meegebracht. Heb jij die foto's ja. genomen? Meestal wel. De goeie dan. Ik zie niet veel verschil. Ja, dat komt omdat je er niets vanaf weet. Mag maar tot een boek er is. En deze foto? Dat ben ik, bij een plechtigheid op Bali. Die heb ik erbij gedaan. Hm, ik kan het me niet voorstellen, zegt de filosoof dan. De filosoof is een student van me. Dat een gek gezicht. Met die bloemetjes. Wat was dat voor plechtig hè? Een plechtig hè? Je krijgt nog een kommetje water. En dat doe je dan over jaren. En die bloemetjes dan? Nou, ik blijf wel zitten. En ik zet er andere in. Als jullie ook zover zijn, dan ook ik maar een schaal.